Ik ben Sophie, Sophie van En uh, Sophie, je bent hier omgeven door leuke mensen, maar ook heel veel stof. Dus ja. wat doe je ja. allemaal? Wij zijn heel creatief hier allemaal met stof in het atelier. Dus uh, in het atelier komen de dames samen en knippen een stofje tot iets heel moois. Die naaien die aan elkaar, maar allemaal met de hand. En alles wordt hier met de hand gedaan. En steekje voor steekje. En op het gemak, elk op zijn eigen tempo. Ja. Dus niemand hoeft de volgende keer iets af te hebben en iedereen kiest ook iets dat hij graag zou willen maken maar dat hoeft geen werk te zijn van mij dat kan soms uit een foto van een tijdschrift zijn uh, die van patchwork uh, uitgegeven wordt of iets dat ze ergens ooit op een tentoonstelling gezien hebben dus die kunnen dat meebrengen naar hier en dan bekijken we dat samen meestal teken ik dan het patroon voor aan uit en dan gaan we aan de slag met Safies en hoe ben je begonnen eigenlijk met Petje? Uh, altijd geïnteresseerd geweest in handwerk, van kunst af aan, thuis gezien. Mijn mama was borduren, breien, altijd thuis gezien. Maar niet naai, maar ik heb wel uh, uh, naai in school altijd gehad. Dus, uh, en ja, ik was wel geïnteresseerd niet in kleding maar, maar wel in creatief zijn met En Arianus van vroeger, de meeste kennen dat, van in de jaren tachtig. Uh, daar stond er altijd mooie handwerk in. En die quilt stonden daar dan ook in. En ik wilde dat wel juist leren en per toeval bij iemand terecht te komen die mijn Hans die technieken uitgelegd heeft. Ik heb ooit eens dus in jaren 99 of, of 2000 ja. was ik in Watu aan het ja. en daar had je gemeenschap van de Amish people. Ah oh ja. ja. En die, ja. al die vrouwen ja. hadden keukenpannenlappen en ja. dat was op ja, zo'n ja, gemeenschap ja, heel ja, normaal. Ja. Ja, ja, oh, prachtige ja, ja. dingen die je maakt. Ja, ja, ja, ja, daar maken ze samen ja. een grote kwil ja. tot de kinderen toe ja. die onder de tafel zitten. Ja? Ja. Iedereen ja. doet ja. Mee. Dat En is hoe ze is ze met de leeftijden hier? Ze, krijg jij... uh, wij hebben jongere dames, die maar niet zoveel. En dan dames die wat tijd hebben, die net gepensioneerd zijn of de kinderen uit huis zijn ja. en wat meer tijd krijgen. En graag ook handwerk. Meestal mensen die ooit geborduurd hebben, die graag handwerk doen, maar die het borduren wat opzij willen en iets anders dan doen met de stoffen. Ja. Maar de dag van tegenwoordig is patchwork, zoals je ziet, al veel gecombineerd met uh, borduurwerk. Ja. Vandaar, uh, ja. Vandaag uh, heb je mensen van bekende mensen komen? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Er komen mensen die ik ken als klant of die soms een keer langskomen. Ja. Maar ik zie je nu ook. En dat is het leuke van vandaag. Mensen die komen en die zeggen, oh, man, mooie mooi stof. Ja. Dat zien we niet veel. Net was iemand die zei, oh, eigenlijk ben we zijn over twee jaar hier geweest en we komen net terug, omdat we dat iets vinden dat we nergens anders op ja, een tentoonstelling ja. of zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Het houtstraai gebeurt ja. hier ook, dus hier gebeurt meer creativiteit? Ook. Nee, maar normaal niet hier. De Servaas staat hier tijdelijk vandaag. Ja. Uh, die heeft over vier jaar hier ook gestaan. Uh, en Servaas kennen we ook goed met houtsnijwerken, vind ik ook heel mooi houtwerk. Ja, het is allemaal ja. heel zacht ja, Die ambachten. en hout. Die ambachten ja. Ja, het is haalig. echt een geweldige dag vandaag. En, uh, ja. uh, welke muziek hoort bij jou? Klassieke muziek. Klassieke. Ja. En heb jij een voorkeur? Ja. Nee, nee, oh, nee. niet echt. Dus na... De klassieke radio staat hier altijd ah. op, ook tijdens het atelier. Ah. Maar ik hoor graag de moderne trant, ja. de Belgische muziek. Ja. Uh, ja, ik hoor eigenlijk een beetje van alles. Daar. Maar in het atelier staat altijd Clara op. Clara. Ah. Nou, dan gaan we iets klassiek laten horen. Ja. Na, na, na, na, na wat jij al ah, doet, gaan we laten op. horen. Ah, dat is een stukje op. klassiek. Ja, Heb nee. je een voorkeur dat je zegt... Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is een okay. teven. Nee, nee. Dan gaan we daar iets passends bij Ja. Zo ik heb dat is wel een in de